Dank u voor het goede leven Dat mij zomaar werd gegeven Dank u voor het luxe leven Zonder ziekte, zonder zorgen Dank u voor de eerbewijzen Voor de palmen en de prijzen Dank u voor de overvloed En het veilig zijn geborgen Maar alles wel beschouwd En bij elkaar genomen is dit toch geen wereld waar ik terug zou willen komen? Dank u, dank u. Dank u voor de vrienden, dank u voor de vrouwen, De warmte en de liefde als betrof het één groot feest. Dank u voor het geil genot van de tig intimiteiten, Waarvan de gewenste ongewenste nog het meest.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 Dank u voor de schaatstocht over zwart bevroren water. Met echte zoek naar afloop, gezeten rond het vuur. Maar alles wel beschouwd en bij elkaar genomen. Is dit toch geen wereld? Is dit toch geen wereld? Alles wel beschouwd en bij elkaar genomen, is dit toch geen wereld?